<laughs> Terwijl u niet eens op de loonlijst staat! Ik vind het geestig zeg! Jij durft, Ali! <laughs> ja, ja. Alles kwijt, behalve mijn gevoel voor humor. De rest van de dag alle klanten die nog langskwamen om een extra grote je gevraagd. vanwege de kerstgedocht. En? 3,50 euro heb ik opgehaald. Dus ik hoef nog maar 196,50 euro. Dat uh. schiet lekker op. Waar haal ik nou zo snel 196,50 euro vandaan? Toch maar met die oude miljonair met hartproblemen trouwen, dan. Nou ja, jij het makkelijk praten, jij het mees. Nou, goed. Ja, maar ik zit straks voor de zoveelste keer alleen met kerst. Ach, tante Ali. Ja, ik, ik zou u graag uitnodigen, maar... Mees heeft gereserveerd in de, in de kerstentuin. Een romantisch diner voor twee. Wel ja, schrijf het er maar in. Sorry. Hm. Mees, mees, wat is er aan de hand? Je ziet eruit als de dood van Pielala. Je ja, had erbij moeten zijn. Dat hoofd. Net van de telefoon met Geit. Geit? Gerrit, mees' broer, u Twente. Hij wil met de feestdagen in Amsterdam komen, zegt hij. Oh? Of ik bij ons op de logeerkamer kan, zegt hij. Want kerst is voor familie, zegt hij. Maar, maar, maar. We hebben al familie op de logeerkamer. Ja, ik... En hij heeft familie op de boerderij. Je moeder. Hoe wou die soms ook meekomen? Ja, dan moet iemand bij de koeien blijven, zegt geit. Toes, dat wordt helemaal niks. Oh. Wat moet zo'n boer een nou in de stad? <coughs> nee, jij was een man van de wereld toen je rechtstreeks uit Tebergen hier in de puik kwam wonen, hè? Dat is heel dus... anders. Familie is alles. Je kan die jongen en mij niet in een sop gaan koken.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 Zeg, Manie, heb jij toevallig nog 196,50 euro over? Hehehe, heel grappig. Oh, en ik had me er nog wel zo verheugd. De kerstentuin, de geroosterde eend. Een maaltijd zonder rennies voor de verandering. Ja. <laughs> ik snap het, tosie. Weet je wat? Ik kook wel met de kerst. Geroosterde eend? Een hammetje natuurlijk. Kalkoen. Ik maak een kerstdiner voor pa, jou en mees, geit en mezelf. Ah. David gaat toch terug naar Engeland. En anders zit ik ook maar thuis op mijn dode eentje. Eh, komt je ook, Talali? Nee, nee, nee. <coughs> ik ga naar Ameland deze kerst. Al val ik er dood bij meer. Ik dacht dat u geen geld had. Als ik mijn lege flessen terugbreng... en tussen de kussens van de bank gaai, moet ik toch nog een heel kunnen komen. <tie> He? Zeg, wat denk je dat het nier tegenwoordig opbrengt... op de zwarte markt? Nou ja, hallo. samen. hallo. Is het niet heerlijk, die feestdagen? Mm overal dennengeur, vrede op aarde, in alle mensen welbagen. Aan die hysterisch opgewekte toon, meen ik op te kunnen maken dat jij ook alleen bent met de kerst? Ja, ook, je gaat naar de vrienden. Kom maar bij ons eten. Kook toast. Ik kook voor ons allemaal konijn. Wij eten namelijk altijd konijn met de kerst.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 Ja, ja, nou, goed, dan volgend jaar. Geef geeft niks, geeft niks, doen we dat. Oké, dan ga ik er vandoor, anders mis ik me vlucht. Merry Christmas and a happy new year. Hey, is dat mistletoe? Ja. Toodaloo! Happy Christmas, everybody.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 Het is wel duidelijk dat ik in geen ene herberg welkom ben. Oh, het is wel toepasselijk voor de tijd van het jaar. Kijk nou even naar die kerstkaart. Ja, straks. Mens, hier is die verrekte kaart. En nog een prettige ja. kerst. Prettige kerst. Kijk nou, kijk nou. Oh, het geld van Ameland zit erin. Hey. Oh, Toos, dat hadden jullie toch niet hoeven doen. Ah, we hebben allemaal meegedaan. Oh, echt waar? Ik 25 euro oh, van je. Oh, jongens, ik, ik word er helemaal warm van. <laughs> nou ja, van binnen dan, hè. Gelukkige kerst allemaal. Oh, Ameland, kom eraan. Oh, God. Dat is de auto van Marnie. Oh, dat is Mees. Die had Marnie's auto geleid om geit op te halen van duimen Mees, Mees. Ik wilde net heen parkeren. Toen ga ik hier een foto willen maken van de gracht. Wel, nee. Ik wil me die schuld in de schoon drukken. Ja, mijn broer die heurt die minvermogende verstandsvermogende. Hij, hey, wat? Uh, let er me niet op. Ik smeek het je. Van Duivendrecht tot hier heb ik mijn hele leven lang me voorbij zien trekken. Koeien, koeien, koeien. Opgeveer de zendap. Rommers kijk met toos. En dan naar Amsterdam knap. Oh, klop. Oh, En hoe is het met u? Oh, meis. Eh... Geit, dat soort dingen, dat doen we hier niet. Vrouwen op een kolde slaan. Nee. Geen wonen dat alle vrouwen hier zo skeel kop kijkt. Wil onze ons moe niet meer dan? Oh, nee. Die moet bij de queen blijven. In de kerststal. Nee. <laughs> Niks. Ik heb pina aan mijn krijg. en... toe, ze is de vader nog geit? Je slaapt in zijn bed op de logeerkamer. Zwaar slaapt zo lang op de bank. Echt? Je bent er niet nodig. Laat die massie stil Ik ga toch stappen. Ik heb hem al beloofd dat ik foto's zou maken van Bistrische deer. Het is hier Twente niet. Wat? Hij wil naar de woon. Gein, dan moet je hem nou naar mee lusten. Als je niet heel goed opleidt, ben je de portemonnee kwijt voordat je de straat overstoken bent. Nee, je kunt niet helpen met koken.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 Of ze een onsje wiet voor hem had. Nee, Maar ja. ja. Marie heeft meteen de politie gebeld. Maar nee, ze heeft alle zeilen bij moeten zetten. Ik, ik ga al, ik ga al. Uh, maar niet tot straks. Uh, ja, dat ja. Als ik je niet meer zie in de prettige kerst hè. Ja, uh, ja. Uh, ja, da, uh, toch. Uh, ja, <laughs> Boerenkinkel in de stad. <laughs> ik heb het idee dat dit nog wel eens een hele warme kerst kan gaan worden. Nou, uh, na mij de zonvloed. <laughs> Ach, maak het toch niet zo druk. Wat ben je er in van? Ik ben erin van tegen me. Net als troons. Ga je doen wat echt beter uitkijken. Hou je tas vast. Gewoon een keer om je schouders geslagen en dan nog een keer om je pols. Met de sluiting naar binnen. De meesten zijn niet overal zo aardig als in Twente. Ah, allemaal flauwekul. Oh, moet je tas zien? Wat is dat er vanmorgen boven? Het Rijksmuseum, Rembrandt. Hier met die tas, of ik krijg je mijn mis. Oh. Gaat, geef hem ja. je tas, geef hem je tas, geef die tos. Hier, oh. mooi, hier. kom hier. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Zo, Je ja, morgen geen broodjes meer. Oh, hij nog wat. Daar hak wat dag. Zo, gingen we nu eindelijk eens naar de wal? Ja, goed. Maar de ballen willen gegant zijn, joh. Je, je nog. Tram, op, op, op, op lopen! Tram! Gaat, je kunt er niet zomaar mensen neerslaan. Zo werkt dat hier niet. Oh, ja, vreugde hè? Het werkt precies als met de koeien. Wie niet gewoon wil, moet maar voelen leven. Op de een of andere manier heb ik het idee dat de wallen hierna nooit meer hetzelfde zullen zijn. Ze zijn met kerst gewend aan drie wezen uit de doos. In plaats van één onwezen. Want dat is zeer je. Oh, moet je dat in hoes aan hem maar zeggen. Oh, die gelooft me nooit. Oh, maar is doe iets. Straks denkt iemand nog dat we hem kennen of zo. Ja, maar wat ik doen dan? Ik kan hem moeilijk met bal naar freuren, Nog niet aan. Oh, kijk nou. Hij heeft er een Oh, Durf niet te kijken. Mooi. Waar oh, gewoon die mooie binkers naartoe. en er niks tussenkomt. Oh, dat hangt helemaal van jou. Wat schaald. Ga je met bormers kijken? Ik heb een mooie zondag opgevuurd. Zo heb jij mij ook versierd. Met die zondag. Ja, alleen Toos. Ik, ik geloof niet dat... Ik, ik denk niet dat... Ik, wat? Ben... Dit is geen dame van lichtersheerden. Die is hier volgens mij een jonge heer. Ho, ho, ho. Ik ben Geit Goedkoop. U Twente. Zeg, is dat misseltoon? Geit. <laughs> Geit. Hou oh, nu stil. Volgens mij heb ik beet. <lacht> Oh, mees, doe dat toch iets? Hij schijnt niet weg dat dat een jongen is. Doos, mees, mag ik u voorstellen? Dit is Miss Destiny. Hallo? Godzame bewaar. Hallo, Miss Destiny. Mooi jurk. Subtiel? Ik heb wat uitnodigd voor het nee. Ja, dat vind je toch wel goed of nee? niet? Zeg, dat is toch het mooiste ah. staan de verbroedering? Een woord? Verbroedering. Goed gekomen, ze. Het Gaat. Ga ik, ik, ik, Kan ik even spreken? Wat mooi nou? We staan toch al met de kop te winken. Ja, sorry hoor. Mijn broer heeft zich niet helemaal mee op m'n sinds dat er naar de grote stad is verhuisd. En mijn broer zit vandaag voor eerst eerste klompen op stadse grond. Dus doe me een lol en ga je iemand anders pesten. Er zijn genoeg andere drommels die ik erin kan leuzen. Hé, hey, zo praat ik niet tegen dame. Ga het. Dit is geen dame. Oh. Die is hier volgens mij een jongen hier. Niet? Oh, ga oh. hey, Wat doe je? Eén tussen de achterpoort, kijk. Oh, oh, oh, <tie> Hier, Dessenny, laat me je even hebben. helpen. Neem de de niet kwalijk, hè. Ik kom uw twente weg. Oh, ik weet al wat mijn volgende vakantiebestemming wordt. Dag, haai. Prettige kerstdagen. En toen geef je hem zo tussen de been. Ongelooflijk. Hij zag er precies uit als een wief.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 Hé, hey, bier? Uh, ga maar even je naast wat halen in de kip. Ja, is goed. Ik pak de stutte wel even. Wees, geef me die kastanjes eens aan. Dan ga ik de kalkoen mee vullen. Kalkoen? Ik dacht dat we een hamertje kregen. Of eet Gaat de al op. Nee, op, de... De... Uh, leeuw. Kom. nee, nee. we eten kalkoen. Hallo. David? Ik dacht dat jij al op het vliegtuig naar Londen zat. Mist. Wat? Alle putten zijn gecanceld, omdat ze niet kunnen landen op Heathrow. Ach, wat, wat, uh, wat rot voor je... Maar, maar je kunt wel met ons mee eten, als je wilt. Oh, dus je vindt het niet zo erg dat hij eigenlijk liever in Londen zat? Hé, hey, jongens, jongens. Ik dacht wel dat, al dat jullie allemaal oh, hier de zouden de de zitten. Kom mee naar buiten, kijken. Ja, wat dan? Wat, ja, de wat, de wat hadden jullie moeten zien, jongens? Jopie. Zegt de Ali, ik dacht dat hij al lang op Ameland zat. Jopie. Ik dacht, jij bij die langzalen. Ik bedoel, uh, bij je vrienden kerst zou vieren. Ik ging op het laatste moment toch nog allemaal naar hun familie. Wees je nog peulen? Nee, maar een stukje konijnenpeper gaat er altijd wel in. Kalkoen, guest gaan met je. Roze, de eend. Tante Adel. Ja, ja, ja, ik stap zo op de trein. Wat? Ik wou jullie nog even een dag zeggen vandaar. Maar je moet echt even buiten gaan kijken...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 Hij vult uit voor je. Ah, ja, geen zorgen, Leo. Ga je treurig nog steeds over Miss Destiny, hè? Ga je? Oh. <laughs> het verdomme! Nou, oh, zo erg is het ook weer niet, hoor. Hij komt er wel overheen. in. Ja. <laughs> ja. Nee, nee, nee, dat is het niet. Ik heb mijn sleutels binnen laten liggen. Uh, David, heb jij ze? Nee, die zitten nog in mijn jas. En nu we daar toch over hebben, ik word heb inmiddels knap koud. Oh. Nee, toch zeker. Mijn kerstdiner. Mijn bagage. En mijn ah. kaarsje voor de boot. Ik moet mijn spullen hebben. Nou, nou, uh, geen stress. Ik heb nog wel een reservesleutel in de kip. Uh, ergens. Schiet op, schiet op. Ja, geleden, die, die naar de schroot is gegaan. Ja. En deze is van het woningje van vader. Oh. Maar drie maanden zou kosten hè, om te uh. renoveren. Dus... Kan het sneller, sneller. Ja, ja, schreeuw wel lekker uh. tegen me. Als ik zenuwachtig word, gaat het pas een stuk beter. Waarom hebben jullie zo achterlijk veel sleutels? Uh. Omdat we dan in noodgeval de goede sleutel tenminste zorgen vonden. Uh. Uh. Oh, zeg, lolbroek. Mijn spullen staan daar binnen. Ik moet naar Ameland met mijn collega's. De boot vertrekt nog zonder mij. En mijn kalkoen staat te blakeren. Uh. Nou, dan hadden we net zo goed meteen toast kunnen laten koken. Uh. Ja, ik, ja, ik, ja, ik Zo is het. En moes afloopt. Ja, ik weet heus waar dat Toos liever in de kessentuin had zit. Ja, en dat jammer is dat Tante Ali de boot heeft mis. En dat David zijn vliegtuig. Ja, en Joppe's is kameraden lieten afwitten. Maar Mari die heeft twee dagen voor ons daar kok in de keuken, ja. En een beetje dankbaarheid zal op zijn plaats wees. Vrede op adem en mensen een welbehaar. Ik ga een deur in trap. Ja, oh, okay. Ah. Oh. Ja hoor, dacht ik het niet. De kalkoen is verbrand. Oh ja, en ach, oh de cranberry saus is een laagje aangekoekte drap geworden onder in de pan. Oh nee. En die pompoentaarten daar kun je een gat mee in de grond slaan. Oh. En de mijn pudding ziet eruit alsof hij twee jaar na zijn kerncentrale heeft gewoond. Nee. Zo. Ja. Iemand een nootje? Nee, ik ga er vandoor. Ik ga er ik, ik, vandoor. Ik, ik, ik, ik heb nog wel wat bitterballen. Hè? En tosties. In ja. de kicht. Misschien iemand nog wasabi nootjes? Ja. Wat van nutjes? Ja, bevoer. Nooit van mijn leven. In de oorlog. Nou, we kan jullie Zelfs niet zeggen, in het, het Midden-Oosten hebben ze met kerst een staart te Kijk nou, het sneeuwt. Echt? Toch nog witte kerst. Oh. oh.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 Laat dan één stuk door, verstopt de gangen want het menu. Maar laten stikken is dan ook wel weer wat kru. De godvergeten dachten ze, haar doddels ingeperst. Wat doen we met moeder met de kerst? Wat doen we met familie met de kerst? Het hele jaar door zijn er geen problemen. Maar hoe het met traditie gaat, opgelegd pandoor. de herberg dicht voor dat geouwe hoer. Lekker in Maapelja, het liefst vanaf de herfst, wat doen we met familie met de kerst? Wat doen we met de wereld met de kerst? Het is toch het feest van vreedzaam samenleven.